7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer mogelijk misleid in de toeslagenaffaire. Hij weet volgens RTL Nieuws en Trouw al geruime tijd dat er veel meer gedupeerden zijn dan hij heeft toegegeven. Het staat in vertrouwelijke rapporten waar de Kamer al anderhalf jaar om vraagt. Snel zou ze bewust achterhouden. Mogelijk is van 9000 gezinnen de kinderopvangtoeslag ingehouden en teruggevorderd. Huisartsen hebben veel problemen met het doorverwijzen van kwetsbare patiënten... naar andere zorginstellingen. Dat blijkt uit een uitgebreide rondvraag door de huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om. Het gaat vooral mis bij dementerende ouderen, psychiatrische patiënten... chronisch zieken en kinderen met psychiatrische problemen. Soms lukt het doorverwijzen helemaal niet, andere keren alleen met veel moeite. Op de A50 bij Heteren zijn twee mensen omgekomen bij een ongeluk. De slachtoffers zaten in een auto die van achteren werd geraakt door een vrachtwagen... Een derde inzittende is zwaar gewond geraakt. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd. Volgens de politie stond de auto stil op de snelweg. Op de plaats van het ongeluk is geen vluchtstrook. Honderden boeren protesteren in Berlijn bij de Brandenburger Tor. Ze zijn tegen de nieuwe milieumaatregelen van de Duitse regering... en zeggen dat ze de vele regels niet meer aankunnen. Er komen vandaag waarschijnlijk zo'n 5.000 boeren naar Berlijn. In tegenstelling tot hier is in Duitsland geen discussie over stikstof. Twee Nederlandse documentaires hebben een International Emmy gewonnen, de belangrijkste internationale filmprijs. De ene is voor Hans Pol, die een documentaire maakte over het journalistieke platform dat meewerkte aan het onderzoek naar de ramp met vluchten MH17. De andere Emmy gaat naar de documentaire Dance or Die van nieuwsuurverslaggever Roos Kaboli. Over een Syriër die graag danst, maar dat niet kan vanwege de oorlog in zijn land. Het weer veel bewolking en soms wat regen. Het wordt vanmiddag zo'n 11 graden. Morgen, dan is er meer wind. Het is bewolkt en nat. Het blijft wel zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even van de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam 4 kilometer langzaam rijden tussen Naarden en Muiden. Op de A7 Den Dam tussen Wochnum en Afrit Averhoorn. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 FM. Met nu Opstand Pakken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 It's a drag, it's a boy, it's sweet and such a pity To be looking at the ball, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowded, polluted, stinking town towns, warm and summer set a summer set Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purists I get my kids above the waistline, sunshine I'm not in.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 Tip van ZFM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 like an Egyptian